We'll Nogmaals, goedenavond. Laten we gek doen, laten we beginnen bij het handbal. Nederland-Zweden, hoe is het geworden, Richard van der Ja, toch verloren uiteindelijk, Ronald. 31, 33 en dat is natuurlijk ook wel terecht. Want Zweden stond bijna de hele wedstrijd voor, alleen heel even in de beginfase niet. Zweden wankelde af en toe. Een verschil van vijf in de tweede helft werd zelfs weer goed gemaakt door Nederland. Dat is gewoon knap. Een luid applaus ook hier van het publiek. En de conclusie mag toch zijn na vanavond hier in Almere dat er best wel... De toekomst zit in deze ploeg. Maar het ervaren. Zweden heeft gewoon de klus geklaard. Staat nu aan kop in deze pool met vier punten. Nederland heeft er twee verloren. Woensdag van Polen en nu dus Nipt van Zweden. We beginnen met handbal kon ook makkelijk, want bij PSV Herakles En wie is het nog steeds? 0-0, maar ik moet zeggen, aardige wedstrijd. PSV doet er alles aan om uh, snel te scoren. Een uh, enorme kopbal op de lat van Marcelo na een hoekschop van Mertens. Maar dat was op de lat en dus niet in het doel. Daarna nog een kansje voor Wijnaldum. Die schoot ver naast tot zeer ontevredenheid van Dick Advocaat. Die meteen wat mensen aan het warm heeft laten lopen. Kwartier gespeeld, 0-0 bij PSV Herakles. En dan zal er ook in Tilburg wel iets gescoord zijn, Frank Wieluit. Nee, daar is het na een klein uurtje voetballen nog steeds 2-1 voor Utrecht. Wel een uh, zware blessure voor Podervijn die op een brancard het veld afging. Je zou al wel willen dat Jan het veld in kwam, maar dan toch niet op deze manier. Hoewel Jan wel wat zou kunnen brengen. Schot via een verdediger, via, volgens mij was het Bulthuis net over de goal van Utrecht heen. Het levert uh, Willem 2 weer een hoekschop op. En daar is het al eerder gevaarlijk uit geworden. Wie weet wat er in het vat zit nog voor Willem 2 in deze tweede helft. Dat is de bedoeling van een man die op het middenveld erbij komt, Hutchinson. Hij geeft de bal uitstekend naar de linkerkant waar Dries Mertens vrij staat. En met zijn rechterbeen krult hij de bal om. Keeper Remco Pas weer heen, oftewel 1-0 PSV leidt tegen Heracles met Almelo. Silva's breeze in. PSV staat snel voor En die houdt Ja, goede goal. Echt een uh, goede goal. Precies wat uh, Dick advocaat wilde van Hutchinson. Die op het middenveld dus speelt. Zoals ik in het begin al zei. Die krijgt de bal en uh, speelt hem terwijl Boy Waterman nu even geholpen moet worden. Ik denk dat het iets met een lens is in zijn oog. Uh, niet Jermaine, uh, maar in dit geval een uh, wat kleiner geval. Zou wat lastig zijn. Maar de bal die Hutchinson gaf naar de buitenkant naar Mertens was uitstekend. En Mertens krulde de bal prachtig vanaf links. Ietsje naar binnen komend, zoals we hem kennen. Langs keeper uh, Remco Pasveer. En die was kansloos. terwijl Inderdaad nu even Frank Wielaard, Jij hebt iets te melden. Het wordt 3-1 voor FC Utrecht in Tilburg. Oh, het is in ieder geval, ik kijk tegelijkertijd naar Van der Gun. Waar we blij kunnen constateren dat hij in ieder geval nog kan juichen. Aanval over de linkerkant van het veld. Met Bulthuis die een bal zonder te kijken voorgeeft. Zomaar Pardoes bij de eerste paal neerlegt. Waar Gernd eigenlijk achter zijn tegenstander staat. Maar die heeft enorm lange benen. Zet zijn grote teen tegen de bal. En schiet hem bij de eerste paal binnen. Gernd was al eerder dicht bij een goal in deze tweede helft. En maakt dus nu de 3-1 als invaller voor FC Utrecht tegen Willem II. Het is Dik en dik verdiend, want uh, Utrecht heeft veel meer balbezit. Is het de ploeg die in ieder geval wil voetballen, wil aanvallen, wil doelpunten maken. En nu moet Willem II dus tegen een t, twee doelpunten achterstand aankijken. Om eens te zien of ze ook de wedstrijd kunnen en willen omdraaien. To, tot nu toe zijn ze daar niet in, toe in staat gebleken. 64 minuten zijn we bijna onderweg. En Willem II... Moet uh, nu dus uh, toezien hoe Utrecht met twee verschil voorstaat. De Mulder die kopt. Sarota die uh, de bal uh, breed legt. En dan de nieuwe aanval van Utrecht. Nog eens een schot. Nu van oor. Die schiet hem naast. Dat was bijna de 4-1 al een feit. Dan was de wedstrijd helemaal in de slot gegaan. We kunnen dat nu al heel voorzichtig concluderen. Na 64 minuten. en Die 3-1 voorsprong voor Utrecht tegen Willem II. Wij gaan weer terug naar Eindhoven. Naar Indy. 1-0 dus. PSV en Gaurier probeerde nog wat terug te doen uit de hoekschop. Die uh, genomen werd nadat opgelapt werd de keeper van PSV, Boy Waterman. Alhoewel opgelapt een paar uh, druppeltjes in de ogen deed uh, wonderen. Uit de hoekschop kwam de bal bij Gaurier en hij schoot de bal naast het doel van Waterman. Gaurier met zeven doelpunten. Toch wel de smaakmaker de afgelopen weken voor Heracles Almelo. Probeert te koppen, maar verliest het. Komt hij wel tegen de veel grotere Marcelo. En dus kan PSV met Manolev, die uh, zeer toegejuicht werd hier. Omdat hij zijn eerste minuut maakt voor PSV... Die kon voor het vervolg zorgen, maar niet voor lang. Overtoom naar Gaurier. En die raakte de bal dan weer kwijt. Nee, het is, was het Gaurier. Het was uh, Armenteros die de bal kwijtraakte. De spits van, uh, centrale spits, centrumspits van uh, Herik de Zalmloo. Terwijl PSV nu weggaat met uh, Narsing. Geeft de bal door aan Wijnaldem. Wijnaldem door Narsing. Blijkt mij buitenspel. Ja, is buitenspel. Hij scoort wel. En doet hij ook nog vrij. Maar het is buitenspel. Half metertje, maar toch, het is buitenspel. Eindelijk een goede bal van Wijnaldum, die een beetje in slop zit de afgelopen weken. Niet goed voetbalt, maar nu uh, ook in de eerste 15 minuten een paar dingen gewoon niet goed deed. En nu eindelijk een goede bal geeft. Jammer dat uh, Luciano Nassing, uh, jammer voor PSV natuurlijk, uh, buitenspel stond. Anders had het 2-0 geweest. Voor de wedstrijd is het beter dat het uh, 1-0 blijft. Want ik zie Herikers best nog wel wat gaan... Uh, uh, uh, ondernemen richting het door van Waterman. Het duurt erg lang voordat keeper Pass weer de vrije trap heeft genomen. Maar via Kwamekwanza is dat dan gebeurd en krijgt hij hem uh, terug in de voeten. Maar uh, Herakles doet erg veel aan tijdrekken. Ook nu weer Pass weer. Ja, jong, ik zou bijna roepen, je staat 1-0 achter hoor. Ik weet niet of je het weet. Hij beratte die bal aan zijn voeten. 23,5 minuten gespeeld. En eindelijk speelt hij hem naar voren. Het staat 1-0 voor PSG. De vroege wedstrijd kende een verrassing. Ajax verloor thuis voor het eerst sinds tijden februari was het. Voor het laatst van Vitesse 0-2 werd het. Twee goals van Boni eentje voorrust en eentje na rust. Uh, en dus vroeg Philip Koken aan Fred Rutte, de trainer van Vitesse. Was dit je mooiste overwinning als trainer van Vitesse? Van Vitesse wel, ja. nou ja, Dat klopt, ja. Dit is, uh, als je in de Arena geen tegen uh, tegenkrijgt... en je maakt er zelf twee en je had, uh, je had er misschien wel drie of vier kunnen maken... dan is dit wel een van de ja, mooiste overwinningen, ja. Ik ben benieuwd waar voor jou nou de sleutel ligt tot deze zegen. Want ik heb je voorafgaand aan deze wedstrijd we horen praten over realisme. Je wilde realistisch voetbal hebben van Vitesse. Dat hebben we inderdaad gezien. Ja, ja maar dat, ik bedoel, je, moet, je moet ook realist zijn soms. En, uh, en niet naïef. En, uh, ik denk dat de sleutel... Zat hem bij uh, Boni en bij, uh, bij Theo Jansen. En omdat Theo weer precies... Verklaard het is? Nou ja, Theo die weet precies op de juiste momenten... Weet hij, uh, Wanneer je even rust in moet bouwen. En dat heeft dit team gewoon nodig. Want uh, soms is het heel erg goed. En soms vind ik het bij uh, balbezit onder de maat. Nou, en, uh, en Theo kan dan precies even de rust erin brengen. Nou, en Boni ja, was, voor, uh, was voor ons om dat Ajax vrij goed druk te zetten. We konden in fases heen spelen door de linies. Ja, dan konden we uh, de middel van de lengtebal. Ja, hij was zo sterk vandaag. Hij was niet van de bal af te krijgen. En inderdaad, vooral het eerste half uur was er heel erg veel rust. En daarmee leg je ook de druk op een Ajax. Want zij moeten iets forceren. Ja, maar we hadden ook afgesproken. We moeten de eerste kwartier. Kijk, uit de statistieken scoort Ajax. Zeker in de arena, bijna altijd uh, in het begin van de wedstrijd. En als je, als je daardoor heen kunt komen, dan, dan komt er toch een twijfel in dat team. En ja, dat is bij ons denk ik wel goed gelukt. Oh, en, en ik vind het zelf dat we in fases uh, niet eens zo ver teruggingen. We hebben ze heel goed opgepakt, zeer compact gespeeld. En, aan het einde ja dan, dan drukt Ajax zo ver door. Dan moet je ook heel ver terug. En dan is het ook heel moeilijk om nog eruit te komen. Maar als we daar goede keuzes maken, dan kan je echt uitlopen naar 0-3, 0-4. Je legt de sleutel van deze overwinning deels neer bij Theo Jansen. Um, had hij een uh, grote stem in uh, de aanpak van deze wedstrijd? Hm, mooi, hè? Nee, kijk, uh, wij, wij overdenken hoe we moeten gaan spelen... En, uh, en ik denk dat dit het, het meeste met, dit, met het team wat wij hebben. is de, denk ik, in een uitwedstrijd in Amsterdam. is de, denk ik, de, de beste strategie geweest. Nu kom je er bijna niet meer onderuit. Hè? Je bent een topteam aan het worden. Ja, ja. wij zijn wel aan het groeien. Kijk, en hopelijk geeft dit een, een zet. Uh, en het vertrouwen. Uh, om ook. Uh, want ik, vind, ja, ik ben een voetballiefhebber. En ja, ik, ik vind het nog steeds dat wij in fases gewoon beter kunnen voetballen... en nog, nog meer mensen de bal kunnen en willen hebben. En uh, ja, daar ben ik een, een voorvechter van. En ja, dat, je ziet het wel groeien. Uh, maar het is nog niet helemaal perfect, denk ik. Maar hoe lang kun je nog zeggen... voorafgaande nog uh, aan deze hele zware voetbalmaand voor jullie... dat jullie nog minder zijn dan Ajax, minder zijn dan PSV... minder zijn dan Twente? Want dat heb ik vanavond niet gezien. Nee, maar kijk, dit is altijd de vraag... Uh, kan je dit iedere week opbrengen, namelijk? En dat is namelijk de vraag. Ik denk wel dat er goed karakter in dit team zit. En, en de wedstrijd zoals vorige week. Ja, zijn we gewoon een half uur van, van de negen minuten. Ja, we eigenlijk niet op het veld. Nou, en, ja, die wisselvalligheid, die, uh, als je echt kandidaat wil zijn, dan moet dat eruit. Fred Rutte, zijn ploeg Vitesse won uit bij Ajax met 2-0. Vorig jaar zat hij nog bij PSV, Andy. Ja, en hij gaat uh, eind van deze maand ook weer naar PSV met Vitesse. De laatste wedstrijd van november in uh, Eindhoven. Dus dat wordt interessant. Maar ook interessant is deze wedstrijd waar ik naar zit te kijken. PSV tegen Herakles uit Almelo. Want staat 1-0 voor PSV. Het had 2-0 gewoon moeten zijn. Niet van kunnen zijn, nee, moeten zijn. Vier man met alleen nog een keeper... Van PSV in een enorm snelle counter. Maar Manolev kreeg de bal. Ja, en dan wordt het een probleem. Maar nu is Wijnaldum weg. Alleen op de keeper. Wijnaldum legt hem opzij. Narsing, scoort hij? Nee! Ho, ho, ho. Hoe krijg je hem ernaast? Het is knap. En het was ook knap wat Manolev deed. Want die schoot de bal op doel. Terwijl er. Ze liepen met z'n drieën, met z'n vieren. Alleen op de keeper de pasfeer af. En pasfeer. Ja, die werd gewoon eigenlijk geklopt, waren het niet. Dat Manuel voor eigen gewin ging en de bal op doel schoot in de handen van Pasveer. En nu doet Narsing hetzelfde. In ieder geval een enorme kans niet benutten. Want hij schiet de bal naast het doel van onze grote vriend Remco Pasveer. En zo blijft het toch wel heel erg spannend voor PSV. Als je dit soort kansen niet benut is het nog steeds maar 1-0. En we zitten pas in de eerste helft. Het kan nog alle kanten op. Nu een in inworp. Weer voor PSV aan de zijkant, aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft uh, van PSV. Maar PSV is echt een maatje te groot in de, het eerste halfuur uh, voor Heracles uit Almelo. Want PSV speelt gewoon goed. Speelt uh, gedreven en speelt met een uh, redelijk hoog tempo. Waarmee uh, de verdediging aangevuld door Kwamza. erg veel uh, ver, uh, moeite heeft. De verdediging van Heracles Almelo. De bal is weer over de zijlijn gegaan. Weer een inworp. En dan heeft Strootman de bal. Wordt er even door Willems uh, een aardige beweging uit de hoogroet getoverd. En kan hij de bal weer teruggeven op Strootman. En dan kan de bal de diepte in. Nee, hij doet het uh, via de as van het veld naar Hutchinson. Die een goede wedstrijd speelt. En nu ook weer het spel goed verplaatst naar de rechterkant. Waar Manolev de bal heeft. En Manolev gaat een 1-2 aan. Doet hij goed met Narsing. Mooie aanval van PSV. Narsing gaat straks op het gebied binnen. Narsing. Bal voor het doel. Ja, het is iets dat tussen een schot op doel en een voorzet. Hey, maar hij komt wel bij Mertens en dan met heel veel moeite wordt de bal weer uitverdedigd. Het is wachten op de 2-0 voor PSV, maar het staat nog altijd 1-0. En Utrecht staat met 3 4 voor in Tilburg. En die voorsprong komt niet meer in gevaar, neem ik aan Frank. Nee, dat neem ik eerlijk gezegd ook aan. En uh, omdat, Vooral ook omdat Willem II aanvallend onmachtig is. Heeft Streppel ook nog verdedigend moeten wisselen? Haastroep is eraf gegaan. Dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat Akouili uh, zijn uh, competitiedebuut, zijn eredivisiedebuut, heeft mogen maken. Sofian Akouili, op papier is het een controlerende middenvelder van 23 jaar. Van Nederlands-Marokkaanse afkomst. Maar uh, hij staat nu centraal in de verdediging naast Peters. En ja, dat is dan niet helemaal zijn natuurlijke positie, maar. Niet helemaal gedurfd. Ook uh, gecoacht en neergezet door Jurgen Streppel. Als je met twee goals achter staat. En je hebt eigenlijk toch niks meer te verliezen in die laatste minuten van deze wedstrijd. Er is nog goed een kwartier te spelen. Dus er is ook nog wel uh, het nodige te halen. Want in een dik kwartier kun je zeker nog wel twee goals maken. Als je in ieder geval die intentie hebt. Sarota nu voor Utrecht. Met een uh, bal de breedte in op zijn landgenoot. Oor. Zover uh, komt de bal uiteindelijk niet. Van Buren zit ertussen. Kan uh, Willem twee overnemen via Brans. Brans in de rug gelopen. Daar wordt een overnemen. Treding bijgemaakt door Kali, is dat en dus kan Willem 2 een vrije trap nemen. Leggen de bal veel te snel neer, Akuili is denk ik iets te aardig. En Mulenga is dan degene die hem voor de neus gaat staan. Door kan Akuili niet recht vooruit spelen, moet hij terug naar Meul. Dat zorgt ook niet voor een tempoverhogend element dat wat Willem 2 wel graag wil. Maar ja, dit is wel het meest risicoloos. En dat is af en toe ook wel eens prettig. Dat je de bal even in de ploeg hebt. Maar als hij bij je eigen keeper is, schiet je dan niet zo gek veel mee op. Dus schiet hij maar hard naar voren. En moet Willem II op het middenveld de bal zien te veroveren. Dat lukt via Piquet, Mulder. En uiteindelijk aan de zijkant is het Missy Nee, het is Snijders die daar uiteindelijk de bal over de zijlijn loopt. En dan is de aanval van Willem II alweer ten einde. Willem II met Snijders in de punt van de aanval is eigenlijk... Ja, machteloos. Want als die bal de diepte ingaat, dan moet hij hem uh, wel op de borst kunnen aannemen. En dan bij zich houden. Beide is lastig voor hem. En dus krijgt uh, Willem II nauwelijks de kans om aan te sluiten. En een serieuze aanval op te bouwen. Het is eigenlijk alleen maar gevaarlijk geweest uit standaard situaties. Er heeft het één keer uit gescoord. Daar was wel Moulenga voor nodig om de goal te maken. En die andere goals zijn ook allemaal van Utrechtse makelijn. En Dat zorgt ervoor dat met nog een kwartier te spelen Utrecht leidt in Tilburg met 3-1. Heeft Raakles toch een beetje te weinig verdedigers, Andy? Nou, misschien wel, want ik vind PSV ook wel erg goed spelen. Hoor. Nu weer uh, een prachtige aanval. Afgemaakt worden. Nee, weer niet. Oei, oei, oei. Wat krijgen ze een kansen, PSV? Nu is het bij Naldem, die de bal naast de knalt. Veel te hard schiet. Die bal moet gewoon tussen de palen, minimaal. En dan moet je maar zien of uh, pas weer kan scoren. Uh, het hoor dat ik naar een ander veld... Frank. Ja, ja klassieke aanval van Utrecht, hoor. Mooie crosspaas op oor. Goed gegeven door, uh, volgens mij was het Kali. Mooie steekpaas. En uh, richting de achterlijn. En daar is Oor die hem helemaal netjes neerlegt. En Gerrit heeft al eerder laten zien dat hij precies op tijd bij de eerste paal kan zijn. Deze keer komt die bal over de grond. En legt hij hem met links keurig bij de eerste paal achter Mul. Voor 4-1 voor FC Utrecht. Nou, we hadden al geconcludeerd dat de wedstrijd beslist was in het voordeel van Utrecht. We kunnen nu daar een streep onder zetten. Want het is 4-1 geworden voor Utrecht uh, bij Willem II. Utrecht gaat stijgen op de ranglijst naar de vierde plaats. Dat staat heel mooi daar. Ergens in de buurt zou het toch ook PSV te vinden moeten zijn, Andy? Ja, zeker. Als je de kansen zou benutten. staat nog maar 1-0, maar het had al 3-4-0 moeten zijn. Het waren echt 100% kansen voor bijvoorbeeld uh, Wijnaldum. Overigens ook een tegenvallertje voor Dick Advocaat. Want Jermaine Lens kreeg een knietje in het bovenbeen. En is uh, vervangen door Tim Batafs. Hij dus uh, nu in de punt van de aanval, Tim Batafs. Maar. Ja, Heracles heeft het echt heel moeilijk met PSV. En PSV eigenlijk heel makkelijk met Heracles. Nu een overtreding gemaakt op Strootman. En uh, de vrije trap snel genomen door Hutchinson. Speelt de bal richting uh, Mertens. Mertens naar voren. Timma Tafs kan de bal net niet onder controle krijgen. Dan moet pas weer uit zijn doel komen. En kan hem nog net rollend oppakken. En hem meegeven aan de rechterkant aan Te Wierik. Het is uh, een groot probleem voor uh, Heracles om alleen al dat middenveld te overbruggen. Want uh, PSV staat erg goed. En heeft toch uh, uh, Hutchinson... Die, uh, ja, die truc, mag ik bijna wel noemen, van Advocaat door Hutchinson op het middenveld te zetten, heeft uh, vooralsnog geholpen. De bal gaat nu over de zijlijn en uh, Willems krijgt even een tikkie tegen het hoofd. Ligt nu tegen de grond en zal zo dadelijk nog even opgelapt uh, moeten gaan worden. Want hij heeft uh, echt pijn, dat is uh, duidelijk. Hij krijgt een, uh, een elp, of de, de schouder van Bruns in het uh, gezicht en dan heb je een uh, probleempje. Maar het is een uh, sterke jongen, de international. Hij heeft de bal weer in handen en mag de inworp gaan nemen. Even uitpunten. En dan kijken aan wie hij de bal zal gaan gooien. Hij staat aan de zijkant, gooit de bal naar Hutchinson. Hutchinson terug naar Willems. Willems kan de bal naar het centrum spelen, naar de Rijk. Die ook een goede wedstrijd speelt tot nu toe. Geen kansen weggegeven door PSV. Dan naar Manuel. die wel wat ballen kwijt is geraakt. Maar nu de bal goed geeft... Of stroopman. Stroopman door naar Willems. Willems bal naar buiten naar Mertens. Het loopt uh, gestroomlijnd bij PSV. Vloeiend. Aan de linkerkant had het Mertens. Uh, vrij staat Wijnaldum. Wijnaldum wordt niet uh, gevonden. De bal gaat richting Matas. Matas naar Mertens. Mertens terug naar Matas. En dan is het net op tijd verdedigend werk. Van uh, Ben Rienstra die ervoor zorgt dat uh, de aanval weer heel even onderbroken is. Maar daar komt hij weer. De stroom van PSV-spelers nu een voorzet in de handen van weer. PSV speelt eindelijk weer eens goed voetbal. Want dat hebben we de afgelopen weken niet uh, mogen zien. Ook nu weer meteen balverlies van uh, Heracles. Is het Matas die de bal opzij reed? Nou daar komt hij. He -he. He -he. Het is 2-0. Dat mocht ook wel. En Luciano Narsing op aangeven van Tim Matas. Mag die 2-0 aantekenen. Het is volkomen verdiend. PSV is veel en veel sterker dan Heracles Almelo. En leidt na 36 minuten spelen. Door doelpunten, eh, door doelpunten van Mertens. En nu van Luciano Narsing met 2-0 tegen Heracles Almelo. <tie> Edge of Heaven. Gaat PSV door met kansen missen, Andy? Nou, nog niet, maar je <laughs> weet het nooit. Nu is het uh, balbezit voor Kwanza... Speelt de bal even naar uh, Duarte. Duarte naar buiten, naar Bruns. Oftewel bij die 2-0 voorsprong voor PSV. Nu de bal in strafschopgebied. Is het Gaurier die de bal teruglegt op Overtoom. Overtoom doet net alsof hij schiet. Maar geeft de bal naar Armenteros. Armenteros rand strafschopgebied. Komt de bal uh, buiten spel. Wordt er geconstateerd bij Bruns. En dus uh, gaat dit kansje voor Heracles niet door. Maar laten we eerlijk zijn. Uh, ik denk dat Heracles niet anders kan spelen dan deze opstelling. Want het is open huis achterin. Op het middenveld is PSV herenmeester. En als je dan ook nog lekker aan het... Uh, uh, drukken bent richting die verdedigers die uh, al moeite hebben om de bal naar voren te spelen. Dan raken ze de bal makkelijk kwijt zoals dat gebeurde bij het tweede doelpunt toen Mertens de bal onderschepte en via Matas de bal bij Narsing kwam die uh, uh, kon scoren. Nu is PSV weer weg en dan, gevaarlijk ook. Het is dat er een overtreding wordt gemaakt door Strootman op, uh, uh, wie was dat? Dorda. En dat uh, betekent dat er geen kans is voor PSV. Maar hier blijft het niet bij. Dat kan niet anders. PSV is zoveel sterker. Speelt uh, geconcentreerd, speelt goed, speelt snel en laat ...zien dat het de afgelopen weken een ongelukje was tegen Solna en tegen Peck Zwolle, ...toen er echt met heel veel geluk werd gewonnen tegen Peck Zwolle met 2-1. Maar nu laten ze hun ware gezicht zien dit seizoen. En dat zal ook zeker helpen dat Ajax vanavond verloren heeft. Dat weet iedereen natuurlijk bij PSV. En zo zouden ze als ze vanavond winnen 9 punten voor kunnen komen op de Amsterdammers. Omdat Ajax dus verloren heeft van Vitesse en PSV het heel goed doet tegen Heracles uit Almelo, want de Eindhovenaren leiden met 2-0. Willem 2 FC Utrecht, dan Frank Wieluid. Nou, daar zijn we net op tijd getuigen van de 5-1. Molenga maakt zijn derde van de avond de tweede in uh, de goede goal. Die van Willem 2 voor uh, Utrecht dan in ieder geval. 5-1 is het uh, dan en het is... Uh... De 83ste, nee de 84ste minuut zijn we net in aanbeland. Ja, Utrecht is heel veel sterker. Heeft niet zo gek veel moeite ook om dat in doelpunten uit te drukken. Het wordt een beetje pijnlijk nu ook voor Willem II. Maar de onmacht is overduidelijk voor de ploeg. Uit Tilburg, de ploeg van Jurgen Streppel, die niets klaarspelen. Misidjan was er, lekker heel eventjes door een paar minuten geleden. Maar was toen zo gretig op zoek naar de penalty om die mee te krijgen. Dat hij al onderweg was naar de grond toen Van der hem uiteindelijk een piepklein tikje gaf. Maar omdat Misidjan al aan het vallen was, kreeg hij de swalbe tegengefloten van Kevin Blom. En daarbij ook nog eens de gele kaart. En uh, ja, Utrecht is zoveel sterker dat het nu 5-1 staat. Volkomen verdiend dus. Willem 2 wordt afgedroogd in eigen huis. En dat terwijl ze dachten misschien tegen Utrecht wel weer eens wat klaar uh, te kunnen spelen. In, uh, in uh, Tilburg. Maar dat zit er tot nu toe niet in. Takachi heeft de bal alweer veroverd naar de uh, aftrap. Misijan komt hier buiten spelpositie. Zo wordt het niet beoordeeld. Dus kan hij uh, gewoon doorvoetballen. Wordt ons erboven gelopen door Or. Die twee zijn even klein. En uh, zijn dus ook in dat opzicht aan elkaar gewaagd. Even snel ook. Dus uh, het was een uh, fikse botsing. Maar beide heren staan weer. Geven elkaar een handvrij. Trap snel genomen. En dan kan Willem twee doorvoetballen met Brands. En dan uh, aan de rechterkant zoeken naar uh, Van Buren. Die daar zijn tegenstander probeert er voorbij te komen. Dat is Oor. Dat lukt hem uiteindelijk niet. En dan moet Utrecht mag Utrecht gaan uh, gooien. Moeten ze ook gaan gooien. de bal is over de zijlijn uh, gegaan. En dus kan Utrecht weer van de eigen goal afkomen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar zo gemakkelijk en zo geduldig... als Utrecht zich naar de 5-1 overwinning voetbalt. En dat is nog niet gedaan, want er staan nog 5 minuten... officiële speeltijd op de klok. En als je nagaat hoe gemakkelijk die laatste drie goals zijn gevallen... in het voordeel van Utrecht, dan zou je zomaar kunnen verwachten... dat er stiekem nog wel eentje bij zou kunnen komen. Het is eigenlijk niet nodig, want de drie punten zijn binnen voor Utrecht. In Tilburg, het is 5-1. Nicky Terpstra heeft de Amstel-Curaçao-race gewonnen. De Nederlander was in het criterium op Curaçao... Mark de Maar en de Belg, Thomas de Gern voor. In de wedstrijd reden ook verschillende Nederlandse Olympische medaillewinnaars uit andere sporten mee. Zo behoorden ook surfer Dorian van Rijsselbergen, zeilster Rittenbouwmeester en bmx Laura Smulders tot de ruim 250 deelnemers. Overigens heeft Nicky Terpstra na afloop gemeld dat hij de uitreiking van de Gerrit Schulte trofee boycott. Hij is de belangrijkste gegadigde om de prijs van Nederlands beste wielrenner van het afgelopen seizoen te winnen, maar hij is het niet eens met de manier waarop renners worden genomineerd. Volgens de winnaar van dwarsdoor Vlaanderen hoorden Lars Boom en Liebe Westra op basis van hun resultaten ook genomineerd te zijn. En in plaats daarvan staan Robert Geesink en Bouke Mollema op de lijst. En dat is voor Terpstra een reden om weg te blijven straks bij de uitreiking. Blijft het bij 2-0 berust, PSV-Heraaklijs, Eddy? Nou, ik denk komende minuten in ieder geval wel. Want Mike de Wierik ligt uh, tegen de vlakte. En die zal een knappe hoofdpijn hebben. Want uh, Marcello die kwam uh, hoog... Eigenlijk boven hem uit en kopte de bal. Maar kopte ook meteen tegen het hoofd van Mike de Wierik aan. Net terug van de schorsing. En dan hierbij. En dat komt flink aan. Oeh, ik... Uh... Uh, ja, er wordt wel eens lachwekkend gezegd, uh, voetballers hebben geen hersenschudding. Her, hersen, oh. kunnen ze ook geen uh, schudding krijgen. Maar dit ziet er toch uh, vervelend uit. Er zal gevraagd worden uh, waar hij is. En hij ligt echt uitgestrekt op het veld. Maakt de wiering en uh, houdt het hand nog even tegen het hoofd. Ik denk dat je hier geen risico mee moet nemen. Danny Makkeli, uh, die het uh, lastig had in het begin van de wedstrijd, heeft ook meteen het spel stilgelegd. Maar gelukkig, ik zie hem alweer op uh, krabbelen. Mike de Wierik, gaat even naar de kant, wordt ondersteund door de verzorger en dan kan het spel verder gaan. We zitten al in de 45e minuut, balbezit voor Herikles uit Almelo achterin. Dan zal het zijn voor Ben Rienstra die de bal krijgt en daar heeft hij hem ook. Nou gelukkig, Mike de Wierik kan terug in het veld komen, schudt nog eens met het hoofd, kijkt waar hij is. Ben ik op een voetbalveld? Ja, je bent op een voetbalveld. En het staat 2-0 voor PSV. Extra tijd, 2 minuten door die blessure van de Wiering. Bal gaat uh, ver richting het doel van PSV. Maar een makkelijke vangbal voor Boy Waterman. Die de bal maar weer eens in het spel gaat brengen. Aanstaande donderdag de uitwedstrijd in Stockholm tegen Solna. AIK. Uh, uit uh, Stockholm, Solna, voorstad van uh, Stockholm. Belangrijke wedstrijd. Moet gewonnen worden voor de Europa League. Maar dit is ook heel belangrijk voor PSV. De 2-0 voorsprong. Bal bezit weer voor Mertens. Mertens kijkt en zoekt aan de rechterkant. Wie loopt daar? Daar loopt natuurlijk uh, Manolev. Opgekomen als rechtsback. Kan hij een goede voorzet afleveren? Dat kan hij. Maar de bal is net iets te hoog voor Matas. Komt toch nog terecht aan de andere kant van het veld bij een PSV'er Nee, want de bal is over de zijlijn gegaan. En dus mag er gegooid gaan worden door PSV. In de slotsecond. Van de eerste helft nog een minuutje te gaan. Kijken of PSV de wedstrijd definitief in het slot kan gooien. Ik zou. Uh... Oh, dat is een knappe gooien. Ja, <laughs> de Willems, die heeft de bal boven zijn hoofd. Wil gaan gooien, maar ziet dat de man waar hij naartoe wil gaan gooien. Wegloopt en gooit de bal, uh, zeg maar. Recht tegen de grond, en, uh, dat is een foute inworp en dus mag uh, Heracles gooien. Het is wel een koddig gezicht om uh, iemand zo een bal te zien gooien. Hoort er niet helemaal bij, maar dan mag Heracles het beter doen. Dat gebeurt ook. Richting Armenteros, maar die kan de bal niet onder controle houden. En dan is het meteen weer Hutchinson, die een uitstekende bal weer heeft op Bij Bijnaldem naar Stroopman. Voorin vragen Narsing en Matas. Maar de bal gaat eerst naar buiten, naar de linkerkant, naar Mertens. Mertens kan hem eventueel voor slingeren, doet dat nog niet. Gaat voor de actie, trekt weer naar binnen. Gaat een 1 2 ja met Matas. Knap 1-2. Wat een mooie aanval weer. Komt terecht bij Narsing. Narsing nog altijd. Narsing, Narsing. Oh, die had erin gewogen. Dan was het een wereldgoal geweest. Hij lift hem net over het doel van uh, Pasveer. Maar wat een prachtige aanval, weer. 1-2 van Mertens met uh, Matas. Mertens die doorgaat met uh, moeite de bal nog bij Narsing krijgt. Narsing vrubbelt zich langs drie man. Komt alleen voor de keeper. Stift hem over het doel heen van Pasveer. Dat had uh, de kers op de taart geweest in de eerste helft. Die afgelopen is. Want dat Bakkely gevloten heeft. Maar wat heeft PSV in deze eerste helft laten zien? Dat het ontzettend goed kan voetballen. Mooi voetbal. Want tegen deze wedstrijd werd best wel aangekeken. Heracles in vorm. Wordt in de eerste helft weggespeeld door PSV. Het staat bij rust. Maar... In Italië spelen de nummer 1 Juve en de nummer 3 Inter tegen elkaar. De ruststand is 1-0 in het voordeel van Juve. Sanne van Paasen is er net niet in geslaagd om Europees kampioen veldrijder te worden. De Brabantse verloor, Brabantse verloor in Ipswich met enkele centimeters de sprint van Helen Wyman... die voor eigen publiek als eerste Britse de Europese titel veroverde. Nicky Hennis, ook uit Groot-Brittannië, veroverde het brons. En Sven Kramer heeft bij trainingswedstrijden in Heerdeveen... een goede generale afgewerkt voor de NK-afstanden van volgende week. De schaatsen van TVM is hersteld. Van een rugblessure en twijfelt erom uh, over zijn deelname aan die wedstrijd. Aan die titelstrijd. In het T-Half reed hij een 3000 meter in 3 minuten, 44 seconden en 65 honderdste. Ondanks de geslaagde test neemt de regerend wereldkampioen, allround pas komende week, een besluit over zijn start bij de Nederlandse kampioenschappen. Hoe lang moet jij nog in Tilburg, Frank Vierluid? Uh, niet zo lang meer, want uh, scheidsrechter Blom had er zomaar drie minuten bij kunnen tellen in deze wedstrijd... gezien de wissels en uh, de blessure van Podervijn waar we even hebben moeten wachten. Maar 5-1 op het scorebord in het voordeel van Utrecht in Tilburg. Dat betekent dat Kevin Blom enige coulance heeft voor wat betreft die extra tijd. Die dus niet meer nodig is om wat aan de drie punten voor Utrecht te veranderen. En dus zitten we in de extra tijd die nog tellen duurt op het bordje van Blom. Blom maakt al aanstalten om te gaan fluiten. En dat vinden ze bij Utrecht ook prima op het middenveld. Mulenga die de bal even breed legt op Kali voor de vorm. En dan is het afgelopen. Utrecht heel knap gedaan hoor. Gewoon goed, degelijk gevoetbald. Geen probleem gehad met Willem II. Ook mede dankzij de ploeg uit Tilburg. Die bepaald geen vuist kon maken. Maar 5-1, dat is een uitslag die staat. Ook al is het tegen Willem II dat niet zo geweldig was. En daarmee sta je stevig op de vierde plaats. In ieder geval tot morgenmiddag. En daar zullen ze bij Utrecht meer dan content mee zijn. In het seizoen dat zo. Turbulent begon met alle berichten rondom FC Utrecht, rondom het voetballen. Maar op het voetbalveld is Utrecht gewoon duidelijk. Vierde plaats, vijf en overwinning in Tilburg, dat staat. Tot 11 uur, NOS langs de lijn met Ronald Noot. You staring at my head. What more can I say? It's that you be on your way. And take your ego with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 Seat driver. We gaan terug naar Ajax-Vitesse. Uh, Ajax had sinds even kijken 5 februari van dit jaar niet meer verloren op eigen veld. Toen verloor het van FC Utrecht met 2-0. Nu werd het ook 2-0, maar dan voor Vitesse. Eens kijken of Frank de Boer het allemaal kan uitleggen. Frank, wat heb je nou het meest gemist bij jouw elftal? Uh, bepaald ritme, frisheid, agressiviteit. Want op een gegeven moment in de tweede helft... leek het wel alsof ze de nederlaag leidzaam ondergingen. Of is dat alleen maar optisch? Nou, Dat vond ik optisch. Ik vond juist wel dat ze toen wel proberen tegenstander echt onder druk te zetten. Je probeerde de eerste helft ook wel, maar ik miste gewoon een beetje frisheid om het echt overtuigend te doen. De tweede helft heb ik dat veel meer gezien. Het is natuurlijk een domper dat je direct na twee minuten al 2-0 achterkomt in, na rust. Maar daar heb ik in ieder geval een strijdvaardig eigenlijk gezien. Niet dat het allemaal even goed was. Maar dat moet je altijd brengen vanaf de eerste seconde. En dat hebben we de eerste helft denk ik verzuimd. Er was eigenlijk niks aan de hand. Je krijgt een levensgrote kans van Sim Maar ik miste gewoon ja, een beetje het ritme van het spel. De agressiviteit, hoog baltempo. Wanneer je kan toeslaan in de omschakeling. Dan ging net dat balletje net weer even terug in plaats van vooruit. En ja, dan kan zo'n goal uh, vallen opeens uh, aan de andere kant. Want die viel ook uit, eigenlijk uit het niets. We hadden de controle wel. Alleen ik vond dat we te weinig brachten om echt gevaarlijk te worden. En mis je af en toe ook venijn en gif als je voetballend vastloopt? Nou ja, dat heeft ook alles mee te maken natuurlijk. Wil je uh, iets creëren, dan zal je uh, venijn moeten hebben, ja. Ik denk dat veel mensen zich hebben afgevraagd... hoe is het mogelijk dat dit team uh, Manchester City ze wil kan opleggen... en dan hier verliest. Ja, maar dat, dat er zijn altijd de mysteries denk ik, van de sport en, van, en zeker ook in het voetbal. De ene keer. Maar dan wordt jou een verklaring gevraagd. Ja, maar dat, dat is heel moeilijk te doorgronden natuurlijk. Om daar je vinger achter te krijgen hoe, waarom het bij de, tegen City wel lukt en tegen, vandaag tegen Vitesse niet. Nou, Ik denk dat het gewoon met uh, agressiviteit te maken... En,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 Nou ja, kijk, er was niet zoveel aan de hand. Alleen je zag wel, en dat hebben jullie denk ik ook wel gevoeld... dat er een bepaalde frisheid ontbrak, agressiviteit ontbrak in de, in de eerste helft. Zeker in de eerste helft. Ja, en dan kan hij zomaar via een kluts kan hij erin vallen. Nou, twee keer wordt hij van richting veranderd. Dan komt hij dus voor Boni voeten. voeten. Nou, die schiet hem dan uh, goed in. En zij hadden Boni vandaag en die maakte het ook wat verschil. Wat is jouw conclusie na deze nederlaag? Haak je af voorlopig? Ja... Okay, als je al op zeven punten staat, uh, dan uh, ben je alweer in de inhaalrace. Nu, nu weer, we zijn uh, dat gewend. Alleen, je hoopt dat het natuurlijk niet elk jaar uh, voorkomt. We zullen gewoon uh, in onszelf moeten blijven geloven en niet naar de stand kijken. Wij moeten gewoon verbeteren in ons spel. Uh, ik vond het wel dat we de laatste wedstrijd dat deden. Alleen vandaag miste ik net een beetje die overtuiging om uh, de overwinning naar je toe te slepen. En dat uh, ontbrak er denk ik vandaag aan. En weet je wel hoe je die frisheid in die agressie weer terugkrijgt... voor de wedstrijd tegen City? Oh, daar ben ik niet zo bang voor. Uh, kijk, je hoeft alleen maar deze beelden te laten zien. <laughs> Frank de Boer, de trainer van Ajax, dat dus op bijgeveld met 2-0 van Vitesse verloor. Theo Jansen was terug in de arena... waar hij uh, vorig seizoen met Ajax kampioen werd... en dit seizoen nog begon bij Ajax. Jouw trainer Fred Rutte noemde de acties van Boni en jouw leiderschap op het veld de sleutel van het succes. Kun je erin komen? Eh... Uh... Ja, jawel. Ik bedoel, ten eerste was Boni natuurlijk superbelangrijk in, uh, in zijn goals, maar ook in zijn uh, spel. Uh, hij bracht rust. Uh, daarin begrijp ik wel wat de trainer bedoelt. Ik was vooral heel erg druk met de organisatie bewaken, uh, mensen terughalen, mensen doorsturen. En daarbij uh, aan de bal denk ik ook redelijk rustig. Dus uh, ja, ik, ik, ik begrijp het wel. Eigenlijk goed spelen zonder zelf uit te blinken. Ja, maar dat moet mijn taak zijn hier. Er moeten andere jongens moeten, moeten uitblinken. Uh, Verginkel uh, uh, moet uitblinken. Uh, die was vandaag ook weer sterk. Uh, eigenlijk speelde iedereen bij ons uh, naar behoren. En, uh, anders win je niet met 2-0 bij Ajax. In de hele wedstrijd door zie ik jouw gebaren naar je teamgenoten rustig aan. Kalm maar. Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, je weet op een gegeven moment dat Ijs natuurlijk wat meer gaat proberen. En uh, ja, dan moet je proberen de rust te bewaren. En, uh, we hebben natuurlijk ook wel een jong elftal... Wat niet heel ervaren is. En uh, dan ben je ge soms geneigd om, om ja, wat meer. Uh, ja, wat onrustiger te worden. En uh, dat heb ik geprobeerd te voorkomen. En ik moet zeggen dat, dat, uh, dat het aardig is gelukt. Hoe is jouw terugkomst hier bevallen? Want je bent natuurlijk geleefd op weg hier naartoe. Ik weet niet in hoeverre je laat leven. maar je kwam binnen met applaus. Ja, nee, klopt. Uh, ik, ik, ik hoorde gisteren natuurlijk al dat ze wat van plan waren. En uh, dat er waarschijnlijk ook een afscheid zou komen. De, de club, of tenminste Ajax had dat gevraagd. En Vitesse vroeg aan mij of ik dat goed vond. Of dat er niet te veel afleiding zou zijn voor een wedstrijd. Ik zag daar geen probleem van. Omdat ik uh, weet dat dat soort dingen me niet storen. Omdat ik... De knop pas omzet als de wedstrijd begint. En uh, daarvoor maakt het niet zoveel uit wat er allemaal gebeurt. Dus uh, voor mij was het geen probleem. En uh, ik moet zeggen dat de supporters fantastisch reageerden. Ook uh, toen ik uh, van de trainer nog een, uh, een wissel kreeg. Vooraf was je heel duidelijk nog in je opvatting. Trouwens, dat zeggen alle spelers en trainers van uh, Vitesse. Wij zijn nog minder hè, als team dan PSV, dan Ajax, dan Twente. Maar hoe is dat nou vanavond? Wij zijn nog minder... Uh, als team in heel veel dingen. Maar uh, waar wij misschien beter in zouden kunnen zijn... is dat wij een echt team zijn. Uh, we weten wat we kunnen, wat we niet kunnen. Uh, we weten dat als we heel georganiseerd spelen... dat we moeilijk te verslaan zijn. En dat hebben we vandaag laten zien, denk ik. Uh, met met uh, spelers die uh, klasse hebben om, uh, ja, om dan de bal vast te houden... en dan uh, een actie te maken met snelheid voorin. Dus uh, nee, ik denk dat wij een, een, een heel degelijk zelfstal hebben. En dat is, uh, dat is niet slecht. Maar als je dit ook tegen andere topploegen kan... dan ben je een topteam hè, als Vitesse. Het, uh, ja, ze zeggen wel eens dat je, als, je, als je die grote wedstrijden uh, goed doorkomt... Uh, dat, je, dat je dan halverwege bent. Maar uh, je ziet toch vaak dat de titel wordt verspeeld tegen de kleine ploegen. Dus, uh, uh, dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan. We hebben tot nu toe bijna alles gewonnen of gelijk gespeeld. Uh, met een klein smetje natuurlijk vorige week. Maar misschien is dat wel goed geweest voor ons. Voel je al dat er iets moois gaat komen dit seizoen bij Vitesse? Uh, het belangrijkste is vandaag denk ik dat iedereen het besef heeft gekregen... dat we kunnen winnen van een grote club. En daar was heel veel twijfel uh, uh, over. In Nederland sowieso, de, de pers. Iedereen had zoiets van, nou ja, nu moeten ze het laten zien. Sjaak uh, Zwart zegt, ja, het is maar een klein clubje. En uh, weet je, we moeten het nog maar zien. Uh, dus dat soort dingen lezen wij wel en dat horen wij wel. En dat motiveert ons natuurlijk. Dus uh, bij deze bedankt, Sjaak. Uh, ja, één ding nog. Waardoor doe je dat je je oude club zoveel pijn hebt gedaan... Ah, ik heb hun geen pijn gedaan, ze zichzelf pijn gedaan. Ik the, the flowers in the vase that you today. Staring at the fire for our... It's a very, very, very fine house. house with two cats in the yard. Life used to be so... today. Crosby, Stills, Nash Young, Our House. Mooie tijd in die houtkampen. Ik voel me nog steeds jong, hoor, Ronald. Maar <laughs> dit is inderdaad uit onze jeugd prachtig. Teach Your Children, op dezelfde LP. Déjà vu. Uh, we gaan uh, verder met de tweede helft van PSV tegen Heracles. En uh, ja, dan krijg je altijd de vraag de mensen... Zeggen ze, eh, het is zo zwak wat Heracles laat zien. Maar het is gewoon heel goed wat PSV laat zien. En het enige eh, smetje op deze wedstrijd voor PSV is dat die, die 500-600% kansen die gemist werden. Staat 2-0. Dus wel twee keer gescoord door Mertens. Een hele goede door Narsing. Ook een uh, mooi doelpunt. En uh, inderdaad, heel veel kansen. Maar dat is ook weer iets, uh, een klasse van een ploeg. Het hoge tempo. En uh, Heracles werd helemaal stuk gespeeld. Uh, wissel gezien bij de Almelovers. Het is uh, Jovka. Castillon die gekomen is, de spits. En eruit is Everton gegaan, die we inderdaad niet hebben gezien in de eerste helft. Nu gaat de bal over de zijlijn. Kijken wat in de tweede helft de ploeg van Peter Bos nog kan waarmaken richting PSV. Uh, ja, die, die opstelling, daarmee heb je open huis. Als je 3 4-3 speelt, en met name de vier spelers op het middenveld... die werkelijk geen kans kregen uh, uh, tegen het sterke middenveld van PSV... dan heb je een probleem als je met uh, drie uh, verdedigers speelt. Nu gaat de bal richting Castellon. kan niet aan de bal komen. Dan lopen uh, uh, Bruns en Overton elkaar in de weg, maar krijgt Bruns toch de bal. Probeert hij uh, uit te kappen, de Rijk, maar dat lukt niet. En dan is PSV weer heel snel weg. Via Stromer. Maar zijn paas komt net niet aan bij Narsing Die even aan de linkerkant loopt. En dan kan er overgenomen worden door Gaurier. Goeie voetballer is dat. Dat zie je aan alle bewegingen. Wordt nu eventjes... Uh... Van de bal gelopen, maar het is een goede voetballer. Heeft ook al zes doelpunten, of, uh, zeven doelpunten gescoord voor Heracles. En uh, kan dat gewoon goed. Maar taps heeft de bal, maar staat, uh, van, komt van buiten spel. En uh, dus krijgt Heracles een vrije trap. Voor de wedstrijd, laat ik het zomaar zeggen, zou het leuk zijn als Heracles snel een doelpuntje maakt. Want vooralsnog is PSV herenmeester bij 2-0 in de tweede helft na 3,5 minuten spelen. Understood. And I realize if you ask me how I'm doing will lie and say that you're not on my mind, but I U had het al geraden. Het heet Not Over You. En het was van Kevin De Grohl. Uh, je hebt nog anderhalf minuut tot het uh, journaal, Andy. Oh, ik hoop dat ik toch nog ietsje langer heb. <laughs> ja, laten we nou wel zijn. Misschien dat er nu iets leuks komt voor Herakles. 2-0 nog altijd. Balbezit voor Armenteros. Geeft een aardige voorzet. Die bal rolt zelfs over de penalty stip. Maar er staat niemand van Herakles. Want Castellon stond een beetje naar voren. En uh, daarachter uh, stond uh, bijvoorbeeld Duarte. Het staat nog altijd 2-0 voor PSV. Maar... In het begin van de tweede helft probeert in ieder geval Herakles Almelo aanvallend wat klaar te stoven. Maar vooralsnog wil dat nog niet echt lukken, buiten dan die voorzet zojuist. Maar echt uh, mogelijkheden en kansen heb ik nog niet kunnen ontdekken voor de heren uit Almelo. Nu een balbezit voor Wijnaldum. Een van de mindere spelers met PSV, een van de weinige mindere spelers. Maar dit lost hij goed op. En dan gaat de bal via Marcello. naar de linkerkant, naar Willems. Willems, zo, dat wordt eventjes uh, Merkels als ondersteboven gekereld. Uh, nou, er zijn nog geen gele kaarten gevallen. En ook nu houdt uh, Makkeli. Macaulie... De kaart nog op zak. Het was een uh, forse overtreding hoor. Van de Wiering. Daar kun je een gele kaart voor geven. De Wiering, die er al vijf heeft. En daarvoor ook een schorsing heeft gehad. Uh, hij uh, wordt uh, dus niet opgeschreven door scheidsrechter Makkeli. Wel een vrije trap voor PSV. Zo dadelijk het nieuws. Alweer van 10 uur. Maar dat zullen de heren, de 22 op het uh, veld, niet kunnen horen. Alleen bij het staat 2-0 bij PSV. Tegen Herakles uit Almelo. op Radio 1. De Eerdivisie morgen, Groningen NEC. Ja, ja, hij zit er weer in. Hij zit er weer in. Met Fritsen in de Perstribune en de slotfase in Langste Lijn. En ook Heereveen Pek staat Staan achter de bal en de redding is daar. de Feyenoord. van een geweldige aanval uit het poekje. AZVVV. Nee, Die penalty die wordt gestopt in eerste instantie, maar in tweede instantie gaat die er dan toch in. En om half vijf NAC RKC. ja, ja nummer drie hoor. En ook Formule 1 Autosport en Hockey. NOS langs de lijn, morgen om twee uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.